Reputatiecoaching-podcast nummer 83. Ik begin deze podcast met een bericht van luisteraar Edwin. Daarna heb ik een update over Google Authorship... want sinds afgelopen week worden er geen auteurfoto's meer vertoond bij de zoekresultaten. Ook stopt Google met Orkut en wordt het effect van het recht om te worden vergeten zichtbaar in de zoekresultaten op Google. Verder maakt de KLM ex-amigos na afloop van de wedstrijd Nederland-Mexico... en als laatste heb ik vandaag weer een interview met Robert Spakman... een van de initiatiefnemers van meetingroomreview.com... over de vernieuwingen die het bedrijf recentelijk heeft doorgevoerd. Hallo en hartelijk welkom bij deze aflevering van de Reputatie Coaching Podcast...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 of trainen in de sportschool. Vandaag begin ik dus met de vragen van een luisteraar. Edwin liet op het weblog een bericht achter bij podcast 81. Hij schreef het volgende. Hoi Eduard, wellicht is het handig om tussen de verschillende items iets te doen... waardoor je weet dat het over een nieuw onderwerp gaat. Je was in deze podcast bezig met een onderwerp en ging direct over naar een ander onderwerp. Dat is nogal verwarrend als je niet in de gaten hebt dat het over een ander onderwerp gaat. Daarnaast, kan ook aan mij liggen, lijkt het erop dat er steeds meer tijd in de standaard teksten gaat zitten. Bijvoorbeeld aankondiging, inleiding, stuk aan het einde waar je de podcast kan beluisteren, etc. Ik heb hem niet getimed, maar voor het gevoel is er wel een minuut of vijf mee gevuld over de hele 20 minuten podcast. Cheers Edwin! Hey Edwin, allereerst bedankt voor deze waardevolle feedback. Ik ben het helemaal eens met een soort van afscheiding tussen de verschillende onderwerpen. Want in de transcriptie van elke reputatiecoachingpodcast heb ik wel telkens kopjes boven de verschillende onderwerpen, om zo de leesbaarheid te vergroten, maar ik heb inderdaad geen audioscheiding tussen de verschillende onderwerpen in de podcast. De reden dat ik je reactie overigens vorige week nog niet heb behandeld, komt doordat ik een, volgens mij, goede sound wilde vinden om de verschillende onderwerpen in de podcast van elkaar te scheiden. Maar zoals je hebt kunnen horen, heb ik er eentje gevonden. Ik kan je wel vertellen dat ik er nog niet 100% tevreden over ben. Maar toegegeven, het is beter dan niets. Graag hoor of lees ik wat jij ervan vindt, Edwin, en ook wat andere luisteraars ervan vinden. Verhoogt dit de kwaliteit? Is het zo duidelijker dat ik overga op een ander onderwerp? Heb je eventueel suggesties voor een andere transitietune? Laat het me weten en reageer onderaan de show notes van deze podcast die je kunt vinden op www.reputationcoaching.nl/83. Dan als reactie op het tweede deel van je bericht, Edwin. Je zegt dat er steeds meer tijd gaat zitten in de standaardteksten. Als je hiermee doelt op het verschil in standaardteksten van de eerste paar podcasts en de huidige... dan geef ik je meteen gelijk. Echter, volgens mij verschillen de standaardteksten van de laatste tientallen podcasts niet zoveel. Nu kun je me verwijten dat ik niet origineel ben omdat ik steeds vrijwel dezelfde afsluiting heb. Ben ik het ook meteen mee eens. Mijn creativiteit schiet daarin tekort, dat geef ik toe. Mogelijk komt dit ook doordat ik toch telkens zo'n beetje hetzelfde wil melden. En natuurlijk stel ik reviews op prijzen, reacties, likes, shares, plus eens... Of als mensen de podcast delen met anderen. En juist doorgewinterde luisteraar Edwin beseft dan ook meteen dat het eigenlijk het einde is van de podcast en je dus dan kunt stoppen met luisteren. Aan het begin vertel ik tegenwoordig eerst wat ik in de podcast allemaal behandel. Dit biedt volgens mij elke luisteraar de kans om de hele podcast meteen te stoppen als er voor hem of haar niets interessants tussen lijkt te zitten. Dat scheelt tijd en wie weet ook zelfs wel ergens. Oké, okay, ik vertel wel over de podcast voor wie die bedoeld is en wat je ermee kunt. Dat komt elke podcast terug. Maar dat heeft een reden. Een podcast is namelijk heel anders dan een blogpost. Als je een blogpost leest op een weblog, kun je met één muisklik naar een ander artikel springen of naar de homepage enzovoort. Dus je kunt veel interactiever door een site bewegen. Veel mensen belanden vaak toevallig op een podcast, bijvoorbeeld als ze iets zoeken in iTunes of op Stitcher. Als je dan als podcaster niet duidelijk maakt wat die ene persoon mee kan of voor wie de podcast bestemd is, dan is de kans groot dat die persoon niet eens verder gaat luisteren omdat hij denkt dat alle afleveringen van de podcast niet voor hem of haar zijn. Dus om ook nieuwe luisteraars die bijna per toeval op een podcast stuiten hierover te informeren, is een deel van de opening elke keer hetzelfde of vrijwel hetzelfde. Zoals je hebt kunnen horen was de lijst met beroepen voor wie de podcast handig kan zijn deze keer heel specifiek. Dat wordt zo meteen duidelijk als het je niet al meteen duidelijk was. Praktische tip Edwin, veel podcasting apps hebben de mogelijkheid om met één druk op de knop bijvoorbeeld 10, 20 of 30 seconden vooruit te springen. Die is vaak speciaal voor dit soort punten in een podcast of voor reclames die ik rechten helemaal niet in heb en die ik er ook zeker niet in wil hebben. Ik snap ook wel dat het weer lastig kan zijn als je auto rijdt. Dan moet je dat stukje toch maar gewoon accepteren. Sorry daarvoor. Ik hoop dat ik je in elk geval duidelijk heb kunnen maken dat ik het met een achterliggende reden doe. Soms experimenteer ik met een soort van terugblik naar de vorige podcast. Dit doe ik bewust om nieuwe luisteraars die het volhouden om de eerste paar minuten te luisteren te laten weten wat ik verder nog zoal behandel. Vaak pak ik dan iets uit een vorige uitzending... waar ik dan ook weer wat extra content of context aan toevoeg. Als je dit volslagen onzinnig vindt, hoor ik het ook graag. Mijn doel is een podcast te maken die het grootste deel van de luisteraars waardeert... alhoewel ik me ervan bewust ben dat ik het nooit voor 100% van de luisteraars helemaal goed kan doen. Ik maak de podcast voor jou als luisteraar. Dus laat gerust je stem horen, net als Edwin... als je vindt dat ik sommige dingen volgens jou beter of anders kan doen. Daar sta ik echt voor open... Post je reacties op www.reputatiecoaching.nl slash 83. Dit was wel zo'n beetje het grootste nieuws van afgelopen week. De aankondiging van John Mueller van Google, dat Google om de leesbaarheid van de zoekresultaten te vergroten, de foto's die ooit werden vertoond in het kader van Google Authorship, nu niet meer vertoont. Ook het aantal kringen waar een gebruiker in is opgenomen, wordt niet meer weergegeven. Volgens Google heeft dit geen negatief effect op de zogenaamde CTR, dat staat voor click-through rate. Zelf denk ik hier wat genuanceerder over en was van mening dat het wel degelijk invloed had op het aantal click-throughs. Maar goed, we kunnen er lang en breed over uitweiden, maar dat leidt tot niets. De foto's zijn verdwenen, punt uit. Natuurlijk kan ik mij online gaan verenigen met mensen die hier vreselijk boos over zijn, als, dat, als ik dat zou willen. Maar dat vind ik verspilde energie. Het staat Google tenslotte vrij om de site en de interactie geheel conform haar eigen goeddunken in te richten. Veel mensen die ik online zie klagen zijn bang dat de negatieve gevolgen nog veel verder gaan en dat Google helemaal niets meer met authorship wil of gaat doen. Ik denk echter dat dit niet het geval zal zijn. Autoriteit is iets dat moeilijk te faken is. Dus hoewel Google zegt hier in de zoekresultaten op dit moment nog geen gebruik van te maken, is de verwachting dat dit in de toekomst zeker zal worden gebruikt. Als gevolg van deze actie moet ik mijn advies en ook de instructievideo en de argumentatie erbij nu gaan aanpassen. Want de foto's gaan weg en niets lijkt erop te wijzen dat ze ooit nog terugkomen. Maar dat zal de toekomst uitwijzen. Google liet er in elk geval geen gras over groeien en binnen een paar dagen waren de foto's inderdaad niet meer te zien. Voor niemand. Als een artikel is geschreven door iemand die Google Authorship heeft geclaimd, wordt nog wel de tekst van gevolgd door de naam van de auteur vertoond. Dit geeft me eens te meer aan dat je nooit je business moet bouwen op basis van bepaalde features die bedrijven bieden. Als het aantal bezoeken van je site namelijk grotendeels afhankelijk was van de aanwezigheid van je profielfoto in de zoekresultaten, dan had je nu een groot probleem gehad. Dat is dan ook precies de reden dat ik altijd benadruk dat je een soort van thuishaven moet hebben voor je eigen content in de vorm van een website of weblog die je zelf host al of niet bij een hostingprovider. Natuurlijk kan ook de hostingprovider failliet gaan, maar ik ga ervan uit dat je toch echt wel regelmatig backups maakt van je website of weblog en die ergens anders bewaart dan alleen maar op dezelfde webserver als waar je website draait. Laat dit incident ook weer een les zijn. Door alleen maar te bloggen op Facebook of Google Plus of content te produceren op andere platformen, bouw je het fundament van je business op drijfzand. Dat het alleen maar focus op sociale media desastreus kan uitpakken, realiseerde zich opeens afgelopen week ook de mensen en bedrijven die ooit hun aandacht en energie richtten op Orkut, een ander sociaal netwerk van Google, dat in het verleden voornamelijk populair was in Brazilië en India, totdat ook in die landen Facebook het netwerk in populariteit oversteeg. In de show notes heb ik een afbeelding opgenomen waarin je het gebruik van Orkut in de hoogtijdagen van omstreeks 2008 kunt zien. De top 5 landen waren toen Brazilië, Paraguay, India, Pakistan en Portugal. Ik ben van mening dat Google nu al aandacht gaat richten op het verder promoten van Google Plus in de hele wereld. Want per 30 september stopt Google met Orkut. Tot die tijd kunnen Orkut gebruikers het systeem nog ten volle blijven gebruiken. En tot 26 september kunnen gebruikers via Google Takeout hun Orkut data exporteren. Dat Google als eerste zoekmachine de mogelijkheid bood om pagina's uit de zoekresultaten te verwijderen, of beter gezegd, niet meer in de EU te vertonen, was al bekend. Maar inmiddels is de implementatie ervan een feit. Als je op Google zoekt op Tracy Brit met dubbel T, dan wordt op de Nederlandse Google onderaan de pagina de tekst vertoond Sommige resultaten zijn mogelijk verwijderd op grond van Europese wetgeving in zaken gegevensbescherming. En dan de tekst meer informatie met een link. In de show notes heb ik hier ook een screenshot van opgenomen. Zoals ook al werd verwacht, voert Google deze beperking niet wereldwijd in. Want als je op de Amerikaanse site van Google zoekt, dan zie je helemaal niet een soortgelijke tekst. Dat kun je verifiëren in de tweede screenshot die ik in de show notes op www.reputatiecoaching.nl-83 heb opgenomen. Het blijkt in elk geval dat Volkert van de G ofwel nog geen gebruik heeft gemaakt van deze mogelijkheid in Google, of dat Google er nog niet aan toe is gekomen om zijn verzoek te verwerken, zoals je kunt zien in de show notes. KLM heeft in Zuid- en Midden-Amerika met slechts één tweet, maar liefst tienduizenden of honderdduizenden ex-vrienden gemaakt, ex-amigos. Hiermee is de reputatie van KLM in Zuid-Amerika natuurlijk flink gedaald. Dit nieuws haalde wereldwijd de voorpagina's van nieuwsites en traditionele gedrukte media. Voor het geval je het hebt gemist, wat was er gebeurd? Meteen na de Nederlandse zege in de voetbalwedstrijd tussen Nederland en Mexico, postte KLM de volgende tweet. Adios amigos, gevolgd door hashtag netmax. Er werd een afbeelding bij gepost van een departuresbord... zoals die overal op vliegvelden hangen... waarop ook nog eens een besnoord figuurtje met een sombrero stond afgebeeld... in plaats van een opstijgend vliegtuig. Het effect dat deze enkele tweet bestaande uit een plaatje, twee woorden en een hashtag had... werd treffend verwoord in een artikel in Trouw. Dit artikel had de titel... Eén Twittermisser en het is gedaan met je reputatie. Wereldwijd werd erover geschreven met titels als... Mexicanen beledigd door tweet KLM... Adios amigos, hashtag NetMax, KLM schieft een eigentor. Adios amigos, vloeklijn KLM verergert Mexicana. KLM Airlines, post racist tweet after Mexico's World Cup loss. Binnen afzienbare tijd werd de tweet weer offline genomen, maar toen was het leed al geleden. Als gevolg van deze actie moest KLM tijdelijk extra personeel inzetten om alle online vragen te beantwoorden en excuses aanbieden aan mensen die zich gekwetst voelden door die ene tweet. Onder de gekwetste personen was ook de Mexicaanse acteur Javier Bernal. Hij tweette, na het lezen van de omstreden tweet, het volgende naar zijn bijna 2 miljoen volgers. I'm never flying your shitty airline again. Fuck you big time. Later bood hij online excuses aan. KLM liet echter nogal op zich wachten met een openbaar excuus. Dat kwam pas op dinsdag om 6 uur s avonds. In het bericht Learning by doing it wrong zegt KLM geblunderd te hebben. Het artikel sluit af met de tekst we never meant to hurt anyone's feelings or worse insult anyone. We were caught by the football bug, as said by Gael García bernal Yes, social media is learning, in this case by making mistakes. Tot zover de commotie rondom die ene tweet van KLM. In oktober vorig jaar had ik Robert Spakman van het bedrijf Roemen, met drie O's in de show... ...omdat Roemen toen net was begonnen met de dienst meetingroomreview.com... Een site voor het verzamelen van reviews voor vergaderlocaties. Dat was in podcast 46. Inmiddels zijn we zo'n acht maanden verder en ik ben benieuwd te vernemen hoe het nu met het bedrijf en de dienstverlening gaat. Maar volgens mij gaat het goed, want ik las recentelijk dat de dienstverlening en de doelgroep enorm is uitgebreid. Waar eerst alleen vergaderlocaties zichzelf op Meeting Room Review konden presenteren, kunnen nu ook bedrijven als cateraars, bedrijfsfotografen en andere gerelateerde dienstverleners reviews verzamelen op meetingroomreview.com. Om hier meer over te horen heb ik vandaag Robert Pakman weer in de show die ons, als het goed is, meer kan vertellen over de vernieuwde Meeting Room Review. In de show notes vind je de vragen die ik Robert dit keer heb gesteld. Maar als je zijn antwoorden wilt horen, dan moet je toch echt de podcast beluisteren. Robert, leuk om je na zo'n acht maanden weer eens in de show te hebben. De vorige keer dat we met elkaar spraken waren jullie koud begonnen en hadden jullie enkele honderden bedrijven die actief reviews verzamelden via meetingroomreview.com. Hoe gaat het nu met het bedrijf? Kun je iets vertellen over wat er zo al is gebeurd in de afgelopen acht maanden? Uh, ja, natuurlijk Eduard. Zeker ook leuk om weer bij jou in de show te zijn natuurlijk. Uh, ja, we kunnen wel zeggen dat het echt boven verwachting gaat. Uh, de Afgelopen maanden is er een mooie rollercoaster geweest. Oh, leuk. Uh, we hebben uh, inmiddels ruim 4000 locaties in Nederland op de site staan. Wow. En uh, niet alleen staan ze op de site, maar duizend van die locaties beheren dan ook een eigen locatiepagina. Dat betekent inderdaad dat ze hun eigen foto's, tegenwoordig ook video, maar ook Google Panorama foto's... Kunnen uploaden. Uh, de locatie met de meeste reviews staat al op uh, 21 stuks. Dat is het uh, NBC Congrescentrum. Die zijn zeer actief met het navragen van reviews. 21? En, 21, ja, dat is, dat, is heel, uh, uh, dat is heel fors. En uh, ja, begin mei hebben we eigenlijk een complete nieuwe versie uh, live gezet. Omdat het zo succesvol uh, was. Dachten We we gaan toch een aantal dingen anders doen in het uh, database model. Dus we hebben de site eigenlijk opnieuw gebouwd. Die is begin uh, mei live gegaan. Direct tweetalig. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Oh, is heel ook, ja. Met name ook hier uit de regio Amsterdam kregen we een paar keer terug van... Ja, maar ook uh, onze Engelse gasten willen reviews kwijt kunnen. Dus hoe, hoe werkt het dan? Dus we hebben ook direct een Engelse talige versie hier live gezet... Uh, en daarnaast is het uh, bijvoorbeeld ook mogelijk om nu met Facebook in te loggen. Ook een veel, veel uh, gehoorde vraag. Ja. Uh, natuurlijk alles in co-creatie. Dus ja, als we horen uh, ontwikkelingen, dan uh, proberen we er zo snel mogelijk op in te spelen. Dus ja, ja uh, een heerlijke acht maanden achter de rug. Uh, Gaat echt lekker. Ah, leuk, goed om te horen. En ook sinds, ik zag ook dat sinds vorige week of iets van twee weken geleden... jullie ook andere bedrijven in staat stellen... andere bedrijven dan vergaderlocaties... maar die wel zijn gerelateerd aan de vergaderbranche... om, om zich ook aan te melden op jullie site voor het verzamelen van reviews. Hoe is dat, hoe is dat zo gekomen? Nou, we, eigenlijk, we hadden van vooraf al het plan om echt met een totaal onafhankelijk platform te komen... waar je zowel locaties als diensten eh, eh, kan vinden... Maar ja, we willen eerst echt draagvlak krijgen voor ons initiatief. Dus we zijn begonnen met, uh, met locaties. En inderdaad, uh, even afhankelijk, we hebben even afgevraagd hoe wordt het opgepakt. En uh, nu hebben we inderdaad ook uh, de, de, de, de diensten live gezet. Dus alle, alles wat er rondom de, de meeting, de vergadering, de event uh, benodigd zou kunnen zijn, dat willen we ook graag aanbieden op de site, zodat je echt je, het, het plannen van je meeting, het plannen van je, van je event bij ons kan, uh, kan beginnen. Dus ook het plannen, dus ook inderdaad andere bedrijven benaderen enzovoort, cateraars en dat soort bedrijven. Ja, de, uh, alle, eigenlijk alles wat, er, wat rondom de meeting, uh, meeting aangeboden zou kunnen qua dienst, dat, dat willen wij graag op de site zetten. Ja, ja, absoluut. Ja, ik vind het echt een meestelijk idee om zo je scope en doelgroep te verbreden en toch binnen die vergaderbranche te, te, te blijven. En wat voor andere bedrijven hebben zich inmiddels al aangemeld? Het is natuurlijk nog niet zo gek lang, maar wat voor andere bedrijven moet je zo al aan denken nu? Nou, wat, wat we gedaan hebben, we hebben eigenlijk net als met de locaties, hebben we eerst gewoon een aantal diensten live gezet. Uh, uh, dat zijn er, er zo'n duizend uh, geweest. Die hebben we met adresgegevens op de site, site gezet. Dat is eigenlijk een soort van basisprofiel. En dit, dat basisprofiel, ja, dat hebben we eigenlijk dan weer onderverdeeld in categorieën. En ik zal er een aantal noemen, dat is de organisatie en ondersteuning. Daar kan je je als bedrijf onder plaatsen. Denk dan aan de eventplanners, de eventbureaus, event mm -hmm. evenementenbureaus. Maar ook catering is natuurlijk een belangrijke categorie. Decoratie en bouw, denk dan bijvoorbeeld aan standbouw. Oh, tuurlijk, ja. Ook, ook uh, entertainment, activiteiten, dus uh, bedrijfsuitje. We zien toch dat er eigenlijk in Nederland geen compleet overzicht meer is van bedrijfsuitjes. En die willen we graag uh, daar, uh, daar bieden. Beeld en geluid is een belangrijke categorie. Promotie, registratie, personeel, noem maar op. Ja, we zijn natuurlijk net gestart. Maar de, de, de bedrijf, bedrijven die er nu op staan... dat zijn coachingbureaus, facilitators. We hebben een dj erop staan. We hebben een webbouwer op staan. En een uh, bedrijf dat animaties uh, maakt. En uh, ja, we zijn er nu hard aan het trekken... om het aantal bedrijven, uh, bedrijven uh, enthousiast te maken. Om voor het profiel, uh, voor het profiel te gaan. Dus niet, niet alleen een basisprofiel te nemen... maar ook een uh, compleet profiel. Ja, en aan die profielen. Uh... Zijn daarvoor die gerelateerde bedrijven dan ook kosten aan verbonden om zich aan te melden? En wat krijgen bedrijven dan de, de, verder voor terug? Want ze hebben anders een basisprofiel of een basisvermelding. En nu krijg je dan een profiel. En wat, wat krijg je dan voor terug voor die, als ze iets moeten betalen? Ja, die, die, die basisvermelding waar ik het net over had met de NAW-gegevens, die, die is gewoon gratis. Mm -hmm. dat, daar, daar, daar sta je er gewoon op. Want ook hier is onze visie dat een totaaloverzicht van meetingdiensten alleen mogelijk is als er echt geen uh, toetredingsdrempels zijn. Maar daarnaast hebben we inderdaad dat uitgebreide profiel. En met dat uitgebreide profiel kan de dienst dan geheel zijn pro eigen promotiepagina inrichten. Dus dat krijgt hij ervoor. Dus tekst, foto's, video's, uh, noem maar op. Yeah. Er is een doorlink naar de contactgegevens, zoals het telefoonnummer en de website. En uh, last but not least krijgt de dienst natuurlijk de beschikking over die volledige review module. Dus dat betekent dat er inderdaad gewoon uh, reviews gegenereerd kunnen worden. Dat de, dat de dienstpartner kan reageren op uh, reviews. Maar dat er ook uh, testimonials geplaatst kunnen worden. Dus uh, bedrijven die in het verleden enthousiast waren, en gezegd hebben van uh, met hem of haar werk ik graag samen. Die testimonials, ook al stonden ze in een geschreven gastenboek... die kunnen nu door de dienstenpartner gewoon geplaatst worden. Wat natuurlijk weer een completer beeld geeft van de dienstenpartner... voor de bezoeker van de website. En ja, dat kost je dan een tientje per maand, eh, exclusief btw. Jo, dat ja, dat zijn de kosten ook niet. Dat zijn de kosten ook niet, want er zijn verder dan ook uh, geen kosten aan verbonden. Want mocht je vervolgens een boeking krijgen... Uh, doordat men er klikt op toontelefoon of naar de website... dan rekenen we daar geen kosten voor. Dus uh, je kan voor je volledige marge behouden als, uh, als dienstenpartner. Ja. Ja, en maar jullie dienstverlening die gaat nu natuurlijk een stuk verder... dan alleen maar de vergaderlocaties, oftewel meetingrooms. Het lijkt me dat de bedrijfsnaam meeting room Reviews daarmee ja, mogelijk op losse schroeven komt te staan... omdat de vlag de lading niet helemaal meer dekt. Wordt het tijd voor een stukje rebranding? En, of wil je er niet over uitweiden of zo? Ja, wanneer staat dit op de planning? Ja, dat is heel scherp van je, Eduard. Inderdaad, dat klopt. Uh, uh, we hebben de, de, de naam meetingreview.com al een tijdje in het vizier... Ah. Alleen, daar konden we niet aankomen, omdat iets gereserveerd was. Die hebben we inmiddels uit Australië weten over te verschepen. En die hebben we inmiddels ook live staan. Dus op het moment dat je MeetingReview.com in, dan kom je inderdaad bij ons op de site MeetingRoomReview.com. Dus inderdaad, we gaan, we gaan rebranden, inderdaad. De planning is om de beperkte rebranding voor de start van een nieuwe meetingseizoen in september dit jaar gereed te hebben. Dus ja, daar zijn we, daar zijn we op de achtergrond ook mee bezig, ja. Op zich natuurlijk leuk zo'n zo uitbreiding, maar die hele rebranding zal wel een flinke impact hebben, vooral voor bestaande klanten. Want als jullie overgaan op een andere domeinnaam, heeft dat niet alleen zoekmachine technisch fixe implicaties, bovendien dat lijkt me nog het minst complex, maar bovenal moeten bestaande klanten natuurlijk worden geïnformeerd. Die moeten andere HTML-code misschien gaan gebruiken op hun site, andere kaartjes, posters laten drukken enzovoorts. Hebben jullie al een soort van draaiboek hiervoor, voor de huidige klanten? Nou eigenlijk, uiteraard doe je het liefst vanaf het begin alles zo volledig mogelijk. Maar ja, we hebben toch wel bewust voor dit uh, stappenplan gekozen. Het was namelijk wel voor ons heel belangrijk om eerst te zien of locaties fan zouden kunnen worden van uh, meetingroomreview.com. Mm -hmm. En uh, nu we zien dat dat lukt, uh, gaan we de vervolgstap zetten. En zorg er onze technische mal voor dat, ja, dat die zogenaamde redirects op die URL's gewoon goed gaan, uh, gaan werken. We hebben deze klus al een keer overigens uh, op de achtergrond in mei gedaan, omdat we op een geheel nieuw platform zijn overgestapt. Oh, yeah. dat, is toen, uh, dat is toen goed gelukt. Niemand heeft er eigenlijk iets van gemerkt. En, uh, en uh, Google en andere zoekmachines hebben ons toen gelukkig weer snel weten te vinden. En als je nu, in, uh, ja, als je nu op uh, Google uh, vergaderzaal in combinatie met Review zoekt, dan hebben we op Google al de eerste zes posities te pakken. En daar zijn we natuurlijk al aardig, uh, al aardig trots op. Wauw, ja. Yeah. Maar er zal inderdaad flink wat actie moeten ondernomen worden... richting bestaande klanten. We hebben gelukkig goed contact mee. Dus uh, we hebben het idee, idee dat het werk uh, soepel zal, zal gaan verlopen. En Men, men snapt ook uh, waarom we dit doen. Mm -hmm. Dus we verwachten daar... Uh, het, is, uh, het heeft impact, maar het is overzichtelijk. Ja, ja. ja en als, zeker als je zo'n draaiboekje maakt voor de bedrijven... kan ik me voorstellen dat je het hen ook makkelijker maakt. Dat het ook ja. voor, de, voor hen minder impact heeft. Exact, dat gaan we zeker doen. Ja, absoluut. Ja, dan de, toch de laatste vraag. Jullie zijn zo vernieuwend bezig. Wat kunnen we de komende tijd nog meer aan vernieuwingen of uitbreidingen verwachten? Of wil je daar misschien niet te veel over uitweiden om zo de concurrentie voor te blijven? Nou, we zijn voor de concurrentie zo bang... we zijn gewoon, ja, ik geloof in 2014... dat je toch heel erg transparant moet kunnen, moeten ondernemen. Mm -hmm. uh, we zijn een transparante onderneming. Dus als je als locatie of als dienst bent ingelogd... kan je precies uh, zien wat er, wat er op de planning staat. Uh, daar zijn we gewoon heel duidelijk over in de volgende release... wat er dan allemaal staat te gebeuren. Zo gaan we het zoeken. Op andere manieren dan via woorden en lijsten nog beter, beter verbeteren. Door bijvoorbeeld zoeken op, uh, op beeld. Maar ook via ons, uh, dus, dus ons Pinterest-bord. Uh, we gaan op kaart met de straalfunctie werken... Maar we gaan ook uh, koppelingen maken met externe feedbacksystemen. systemen. So, is daar een grote partij in in Nederland. Daar zijn we nu uh, verder gaan de afspraken mee aan het maken om dat uh, voor elkaar te krijgen. En we gaan proberen de koppeling te maken met diverse... Uh, uh, uh, de reserverings- en boekingsmodules van locaties. Daar hebben we ook al gesprekken over met locaties. Oh, het goed, ja. En, nou, internationaal houden we weliswaar de getoonde interesse nog even wat af. Want we willen eerst gewoon in Nederland uh, uh, dat het gaat slagen, het platform. En daar willen we eerst gewoon een positie uh, veroveren. Uh, op het gebied van onafhankelijk platform voor, voor locaties en diensten. Ja, je kunt beter eerst gewoon lokaal goed een stevig fundament neerzetten... voordat je zeg maar, over de grens je vleugels uitslaat. Dat kan ik me goed voorstellen. Ja, dat is het idee. Absoluut, ja. Nou Robert, wederom bedankt voor je toelichting en al je antwoorden. Ik wens jullie de komende tijd veel succes met alles wat er op jullie afkomt. En ja, natuurlijk blijf ik jullie op de voet volgen. Nou, hartstikke leuk, bedankt dat ik jullie even in je show mocht komen. En uh, we houden zeker contact. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei. Tot zover het interview met Robert Spakman van Meetingroomreview.com. Dit was dan weer eens een interview en zoals ik een tijdje geleden al heb toegezegd, ga ik nu meer mensen interviewen. Op dit moment heb ik negen verzoeken uitgestuurd, waarvan er al zeven hebben toegezegd. De andere twee hebben nog niet gereageerd. De eerste vier personen die instemden met een interview, heb ik ter voorbereiding al een lijst met vragen gestuurd. En het eerste interview staat al gepland voor morgenochtend 10 uur. Wie dat is, verklap ik nog even niet. Maar ik kan je verzekeren dat het een autoriteit is op het gebied van online marketing. Nou, als alles zo voorspoedig verloopt en iedereen meewerkt, kun je gedurende de zomermaanden dus daadwerkelijk diverse interviews verwachten. Waar ik benieuwd naar ben, is wat jou het meeste aanspreekt. Alleen maar nieuws, alleen interviews of een combinatie van beide? Of vind je dat ik interviews apart moet publiceren, los van het nieuws en de tips die ik in de podcast presenteer? Geef je mening onderaan de show notes op www.reputatiecoaching.nl slash 83.